Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Rodevarensveen en Hoogmaade 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 7. Dat komt door ongelukken op de A20. Richting Gouda staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op die A20. Tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam Centrum staat 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Rotterdam naar Utrecht kan de A20 beter mijden en omrijden via Gorkum over de A16, A15 en de A27. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee. Zandvoort en zomerhit. z zomer -M -M. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, ZFM in de avond. Now that she's back in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 Les vont se raser, les stripteaseuses sont habillés, les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille, le café est dans l'état.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 Paris by night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards, il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille, la tour est belle, a froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé.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 It tight, hair done, outfit, crazy, skirts fit just right White beater with a bag of tan Walking, in, demanding all lies, baby, here I am Ain't ashamed of my frame, and I know you're watching huh. Putting on a show for you, popping, I ain't stopping A you know. lot of action in your corner, yeah, you doing it too Only thing to make it better, though, is me with you, you know. And I know you feeling that, regardless of your front. And I heard through the streets, it was me, you want Let me find out you shy, something, but I know you're not So stop the game, when approaches. you really not In place, shouldn't have took you so long in the first place. I'm just playing cutie, yeah, give me a call. No, it's cool, you ain't gotta see me in my car. I'm a big girl, but you'll find out. Stuck for me while I drop top and ride out. We'll spend it, wanna know what Shorty's all about. But it's cool, I'm ruling, and these words is coming out my mouth. It's that gangsta love Gangsta that D -E N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 En toch speel je dit spel. Maybe that will shock yeah. your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you dying. And shaky, mad, and reckless. Got you feeling breathless. Yeah.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 Dat was het wel weer dan. So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 I'm yeah. yeah. yeah. Yeah. No.